vanuit de binnenstad van horen. Vanuit de binnenstad van horen. Dit is Radio 501. Bibip. Lang zal je leven. Lang zal je leven. Lang zal je leven in de glorie. In de glorie. Ja hoor, je bent erbij, het Dread Base Show tijdens de marathon uitzending. Dit is mijn eerste twee uurtjes, morgen weer meer. Zoals dus ik al zei, Dread and Bass, dat wordt twee uur knallen. SL2, alle klassiekers komen voorbij. Straks ook nog Gio, GW Style, give it up for him. Hop dat je erbij blijft, tot acht uur. Ja, en hij is in de house hoor. GW Stijl. Samen. Samen met. Rastabarai. Ja. Yeah. Had je er een beetje zin in, jongen? Ik heb er zeker zin in. Zeker. Lekker feestelijk. Ja, toch? Toch, dit is, is niet echt helemaal jouw muziek, hè? Nou ja, gewoon lekker, baas. We draaien alleen maar goede muziek, dus. Huh? 60 uur lang tijdens de marathon-uitzending bij Radio 501. Ja, toch. We gaan alleen maar klassiekers draaien, ja, bijvoorbeeld uit 2008, maar dan uit een nummer van 1992. Oké. Okay. Dus even kijken, ik heb hier, uh, I need a dollar. Is beetje, dat klinkt als een raptekst? tekst I need a dollar, ja. joh. Ja. Maar nee hè? Nee, nee, niet echt. Dat is het niet, helaas. Of nou helaas, helaas. helemaal niet. Nee, het is wel een klassieker, misschien dat je hem kent Gio, ik weet het niet. We gaan eens even luisteren. Dit Kom was in door. ieder geval SL2, Way In My Brain. Dit was dat nummer wat uit 1992 komt, gemixt uit 2008. Oké. Okay. Ik ga op zoek naar de jingles, want uh, ik heb helemaal niks. En we gaan trouwens twee uurtjes, dus toch? We gaan twee gewoon uur, lekker gaan, we gaan schepen. Pound, pound, pound. Precies. Lekker. Here we go. Dread and bass, of Geo. Ja, ja. I need a dollar, yo. <laughs> Give me what? Van, uh, van wie is de originele nou maar ze hebben, haar, ze hebben druk dus uh, misschien komen we er later nog. Uh... Prima. Hey, wat ik me nou net realiseer hè, we nou. zijn echt net over de helft gewoon van deze marathon. 30 uur zijn er al voorbij. Inderdaad. <laughs> ja. Dus dat en, betekent uh... nog 30 uur te gaan ja Want die is er ook aanwezig, vader Jacob steeds net ging gebruik genomen door uh, John Spijker. Oké okay, ja, ja. Enorm goed optreden weer. En uh, nou, nu is het schone taak aan uh, Gw Style en mij Rastabarai om deze twee uur te gaan vullen. Ja toch. Cool. Dread and Base uh, Vorige uh, hebben we ze Prodigy gedraaid. Brave, Brief. Nee, niet gehoord Dat uh, was je onderweg nee, nee, hè? Ja. ja. Was, uh, aan Goed. Aardig. En uh, hij zei ook van, uh, ja, als je dan tussen de Prodigy moet kiezen, welke vind jij dan het beste? Uh, hij vond die dan, want uit die hele collectie die Prodigy groot is, heeft uh -huh, ja. die collectie draaide hij die en ik. Ik vind deze persoonlijk gewoon echt het beste. Charlie. Charlie. Ben je filmkend? Klinkt bekend, maar misschien als ik... Ja, uh... je wel, jawel, je jawel. Je vroeger een tekenfilmpje op de BBC om ja, kinderen, wat zoals wij uh, Loki hadden en uh, uh. Sesamstraat. Dat soort uh, educatieve filmpjes. <laughs> dat is hier een sample uit. Okay. Charlie. Dat is een beetje de rustige versie geloof ik. De Alley Cat remix. Volgens mij draai ik de verkeerde. Ja. Ik draai de verkeerd. <laughs> ja, no problem. Deze, deze moet ik no hebben. No problem. Trip into drum and bass, want daar draaien we oh, deze twee uur. Nee. hey. Miauw. Het klinkt... Je klinkt al bekend, ja. Oké, okay, we gaan er naar luisteren. The Prodigy. Charlie, De drum and bass remix, hier op 501, tijdens de Dread and Bass Show. met de uh, stijgel is hè dan wacht je gewoon dat hij in de studio blijft geef dat niet de Prodigy Charlie trip into drum and bass Maakt ook niet uit. Dave, speciaal voor jou. Ja nee, natuurlijk als jij me wil ook een Geen problemen. Maar je bent er in ieder geval nog bij. Weet ja. je niet. Ik krijg er nou eentje speciaal dan voor jou hè? Goed, kom maar op. Dit is uh, in ieder geval eentje die. Ook door Dave wordt gewaardeerd, en ook Basie, die komt hierna. Bastian Prins, oud-DJ van Radio 501. Uh, niet helemaal de beste kwaliteit, maar ik kon hem niet anders vinden, even zo snel. Weet hoe het gaat, druk in de marathon. Ik <laughs> denk dat, dat je deze wel kent, uh, Gio. Het yeah. Kan niet anders, front, tuurlijk, ja ja ja yeah, yeah. Basta. <laughs> <Bust up. laughs> Somebody ja, me up and ask me if I my head. Yeah, Here we go, oh, so give me, me some you more. Gonna, yeah. You're to switch it on I said, yeah, flip mode. Flip mode information. the <laughs> <laughs> you No, know, and as a shorty, I was always told. Alleen, eh? Alleen the other, huh? gotta be the greatest myself. Come on. But what a surprise Can you sit and make a nigga close over your eyes? All my niggas getting money capitalized Time, little small guy, we on the rise Everything a nigga touch, the demise Full of your quiff, you know we comin' all on supplies Got a big gun and I'ma show you the size You come with any of my flip mode, family ties Me and my niggas be comin' through, strokin' you out Killin' off any and everything you talkin' about See you in the club, now we walking you out Shoulda thought twice for you and it open your mouth Yo, anyway, we stay keepin' it movin' Fuckin' with the wrong nigga, hope you know what you're doin' Now, blame me, all the same niggas is blame It's not a game, nigga, name, still put in your brain Now niggas that enough? Give me some more. Y'all niggas want the round shit? Give me some more. Yo, Smith, where the weed at? Give me some more. I know y'all niggas need that. Give me some more. Even though we gettin' money, you could give me some more. Put the cars in the big crib. Give me some more. Everybody spread love. Give me some more. If you want it, let me hear you say it. Give me some more. With a brass, give me my cash, look at my ass, running with my money, song go out with a blast. Do what you want, a niggas cut in the corner, You fucking up the order, go ahead and be the reporter. Yeah, she telling loser how you switch to a bitch. Little fake 20 style nigga, chill with a snitch. So now I pass you, say I don't got nothing to ask you. Make a little move for me, you know my niggas to pass through. Cartier, Sydney Portier, hooray shit. What with all of my niggas from around the way shit? When I come through, y'all niggas do, I do my thing, bring more shit to generate money. Chi-ching, arrest you, live a cleave, flower caress you. Bless you, then the nigga come to your rescue. Why you assuming niggas lost awesome in and bloom? I'm coming soon, hit you with the boom, give me some room. Y'all niggas had enough, give me some more Shit. Give me some more. It's split with a weed at Give me some more. I know y'all niggas need that. Give me some more. Even though we get money, you can give me some more. Cars in the big crib, give me some more. Everybody's red love. Give me some more. If you want to let me hear you say it, give me some yo, more. Yo, Live nigga shit. Know what I mean that represent while we the money and reign supreme. Hope y'all niggas don't be coming to full steam. Can't see me. Turn on your high beam. All my niggas while I'm hanging the rain. Flip up, oh, oh. we throwin' niggas to my cream. I OG when my shake it all on your bloodstream. Every time we be rippin' and be blowin' a damn blow. When you all fuckin' with the hottest niggas around. Buckets for me and my people to your town. Hollin' the thing in the wild Nigga give me my crown. Ayy. Yeah. All my people need to come in surround. A nigga be hitting so much to make you fall on the ground. Sure to make you shout. That's what to be all about turnin' you out. Making all of you niggas fall out. Young yeah, niggas had enough. Give me some more. and yeah, niggas want the real shit. Give me some more. Hey, It's a flip. What do, do Give me some more. I know mean, your yeah, niggas need that. Give me some more. Even though we gettin' money, you get give me some more. With the cars and the big. Give me some more Everybody spread love The street slam back, had by five. Day 75 them stays reached out into the day. Cause we get crossed. face at the club. Should've buy, but you caught it. Should've held back, but you told the punch. What to meet you good, The lunch. No D to the U to the G for you, got a son on the way by the name of Bamboo Got a little baby girl, four-year Jordan, never turn my back on my kids for them, I'm hit it, Quick it, hit it. Rad, top it boy, You boyery up, get a laptop, make a business for yourself, boy, set some goals Make a fat dime out of dusty and cold, record number four, but we on the road Hold up, slow up, stop, control like Janet, Planet, stack gonna on the only a like life floor, come straight to Florida, lock you your the and block and quarters Put it up on belt cause the women's in order, like a three-piece bitch your daughter Your kettle chunk of bell Then I hit the border Pity-pap rapper tryna get the five. I'm a microphone fiend tryna stay alive. When you come to ATL Well you bet not high Cause the Dungeon family gon' ride <laughs> Ja, yeah, outcast. Hoor je ook weinig van meer, hè Gio? Tja, eigenlijk zonde gewoon. Dat was wel goede muziek, ja, inderdaad. B.O.B. Ja. was dit. Hey, uh, er wordt gevraagd op Bubblebox, uh, zijn er nog kaarten te winnen? Ja, die zijn er te winnen voor Manifesto, voor Awkward. Uh, de prijsvraag is, uh, hoe lang bestaat Radio 5 501? Is dat A, drie dagen, B, drie maanden, of C, drie jaar... Uh, e-mail het naar studioradio Radio 501 en jij wint die kaarten. De eerste die het mailt en die het goed heeft, die wint die kaarten vanavond voor Awkward in Manifesto. Dus Henry, mail het naar studio.radio501.nl A drie dagen. B drie maanden of C drie jaar. Ik weet het niet. Zo'n Zo moeilijke vraag. <laughs> hey, ik heb er een eentje klaarstaan van de film van LEG in the House: uh, Eerst draai ik maar een, uh, het origineel. En ik heb een remix van Alex Simmons. Simmons moet ik zeggen. Booyaka. En dat is de Wicked, Wicked Jungle Is Massive Remaster. We gaan er maar eens even naar luisteren. Terwijl Outcast nog eventjes afsluit. Gaan we omschakelen naar Wicked, Wicked. Je kent hem wel. W wicked, wicked Jungle is massive w Wicked, wicked Jungle is massive w Wicked, wicked Incredible But big up! our the original jungle is massive The original dancehall jungle is there General leave you alongside the MB The world is in trouble I will tell the murderer It goes, I am the incre incre incredible general Run and they got Yo, my dear one of them up in them like Van Alex Simmons. Daarna nog eentje. Dat is dan weer King of the Bongo versus Wicked Jungle. Binnen nog, uh, Jo. Tuurlijk ben ik er. We gaan er gewoon even uh, bounce, uh, bounce. Half 7. Nog gewoon anderhalf uur te gaan. Gewoon plank gas. Uh, gas, inderdaad. Ja. Ik hoop dat je ervan geniet. Voetjes van de vloer. Hier ja. bij Radio 501, tijdens de Dread Base Show. GW Style in the house. Give yeah. ja, it up. Here we go. Ik luister altijd naar radio 501. ook aan die film denken, uh, Gio. Uh, die, die, hè? Aan die film, Ali in the house. Ali. Ali. Ali. Niet, niet, niet Ali B, maar Ali J. <laughs> ja, Ali ja, ja. G. Met die gekke gro grote ringen, zeg maar. En dan... Wicked. W ja, maar Wicked. Wicked. zit hij in zijn scootmobiel van zijn moeder. Uh, echt heerlijk, man. Goeie film. Moet ik zeker deze keer gaan kijken. Ja, wat zei hij nou ook altijd weer? Uh... Oh, buddy Boy. Batty. Batty boy, ja, ja, ja, ja. Dat was het, ja. Ik zie dat Basje er ook aan moet terugdenken. Heerlijke film, man. Ja. Dan hoor je hem. En we gaan nog één keer in de remix nu samen met Manu Ciao. King of the bongo. En daarna ook weer eentje van Manu Ciao. Maar dan McGusta stoel. Ook weer een Dream Bases remix. Ik draai plaatjes waar jij echt je hoofd ja, helemaal fronst ja, van. Ja, precies. Het gaat voor mij een hele wereld open, hele nieuwe hier. Oké, <laughs> nee. okay. here we go dan. King of the Bongo versus the Wicked Wicked Jungle is massive remix bij DJ Mads Mashup. I was queen of the Bongo, Papa was king of the Congo Deep down in the jungle, I start banging my first Bongo Every more can lie to baby, eat my bless instead of me Cause I'm the king of Bongo, baby, I'm the king of Bongo I went to the big town where there is a lot of sound From the jungle to the city, looking for a bigger crown So I'm playing fast, looking for the people of the city But they don't go crazy when I bang it the when baby Quick, quick it, quick het okay, is wicked, but hey, enough is enough. Je hoorde hem al vanaf eh, vijf minuten voor half zeven tot tien over half zeven. Dus een kwartier lang wicked wicked. wicked, wicked. Maar ja, we zijn toch 60 uur bezig, dus hey, wat maakt het een vier'tje uit man. Goed, eh, oude tijden herleven. Ik heb er hier ook nog eentje. Misschien gorilla's, keer wel? Gorillas, ja? Ja. Welk nummer welke nummer Welke ga je draaien? Uh, feel good. Feel good. Weer niet, ja, hè? Nou, juist... ja. Jij gaat niet door voor de koelkast. Nee, uh, die, die kaartjes kan ik ook wel schudden ja. met die moeilijke vraag. Jij zat op drie uur, hè, geloof <laughs> ik. Die zat er niet eens tussen, gewoon. Ja, maar goed, ja. Harry, ik weet het niet. Ik heb nog geen e-mail binnen van je. Studio uit Radio 5 alleen voor die kaarten van uh, Awkward. Er komen wel andere e-mails andere... Andere uh, e binnen. Ja, ja. ook uh, <laughs> Kek, Johan, ja. De, Johan de Vries, uh, die uh, e-mailt. Van nou, Wat zijn jullie leuk bezig met dat en bezig? Draai je dat vaker? Nee, helaas zit het uh, altijd eens de marathon, dan wel. Eenmalig. Eenmalig tijdens de marathon, elk jaar dus. Goed, uh, Gio, eventjes een pauze met Manu Ciao. Die zet ik hier achteraan. Nu uh -huh. de Gorillas met Feel Good. En ja, Als je hem hoort, misschien dat je hem wel kent. Ik weet dat niet. Nee? Nou. Ik, nou. Nou. Ik geef je 6,5 <lacht> minuten tijd om erover na te denken. Ja, ja. Zo lang oh, duurt die. Goed. Kom. Goed. Mocht je nog verzoekjes hebben, Gio, zeg het. Ja, stuur ze hem, mailen, reageer op de mail. Gelderland. radio 501nl Oké okay dan. 6,5 minuut heb je de tijd gehad om er wel na te denken. Nou, hij kwam me niet echt bekend voor niet. eigenlijk. Maar hij klinkt wel lekker. Beetje toestem, hè, dit? Uh -huh. Nou, ik, ik, eigenlijk, ik kan het niet echt zoveel onderscheid uh, tussen maken, want... Voor jou is één bonk uh, yeah. nee, Ja, wel lekker lekkere herrie, wel een lekkere herrie. Tuurlijk wel, kwart voor zeven alweer. Uh... Het gaat hard, man. Ja, het gaat echt heel snel. Het klopt, en zo gaat die hele marathon voorbij. We zijn al over de helft 30 uur en drie kwartier bezig. Dit is uh, Magusta's Stoel, de drum bass mix by Alex R. Baan, zeg je dit wat? Oh ja, ja, ja. Lekker zomers. Lekker zomers inderdaad. Hier op Radio dat 5 alleen. Dat gitaartje toch, of niet? Ja, ja, ja. ja. Komt hij aan hoor. Maar dan wel in de drum bass versie natuurlijk. <laughs> hier tijdens de Dread Bass Show. Give it up for my homeboy. GW Style in the house. Yo, yo, yo. <laughs> je weet toch. Elke donderdag van 10 tot spook uur. Het ja, zijn geluiden uit de bunker. We gaan er even naar luisteren, Gio. Oké, okay, dan nu. Radio Schenko 1. Schenko 0 1. Ciudad de la Loche, en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche Classic, dat zeg ik het zelf. Magusta Stol, Radiochenko, Serona, Uno. Ja, geweldig. Is het nou Spaans of niet? Ja, dat is, uh, ja wat is het ook alweer, Portugrees? Geen idee, het is in ieder geval een andere taal. <laughs> ja, ja. Smack my bitch up wordt uh, aangevraagd, ik ga naar nou op zoek. Zo, Hier dat nog... is ook andere taal. taals. Ja. <laughs> ja, maar het ging over een duo en een trio <laughs> geloof ik, net dat die bovenbox Okay. Smack my bitch up. <laughs> Dit is ook zo'n klassieker. Misschien dat je deze kent, uh, Joe. Eh, weer so 2 ben ik met begonnen. Oké. Okay. We're nice. gonna I'll go on a rock-out trip. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Natuurlijk weer de drum and bass remix. Want dat kan alleen maar tijdens de and Bass Show. Drum and bass. Here we go. Nee, nee, nee, nee, een, wat was dat nou in de was was ja Doe er mijn bezig nog tijdje, joh. Zit. Ze zijn er. Ze zijn er hoor. Het is Jim. de La Rue uh, met Bulletproof. Die gaan we straks draaien. Uh, ik heb hier nog eentje van uh, Red Pack. The first Day of My Life. Is er zitten heel veel simpels doorheen uh, die jij misschien ook wel zou kunnen kennen. Kunnen kennen. Misschien. Ja, <laughs> ik, ik, ik weet niet het niet. We het is één groot verrassingspakket hè, voor je. Mij, deed. Voor mij. Echt. Maar deze keer toch wel. Deze die je net draait. Deze smack mijn bitch op. Ja, natuurlijk, ja, maar dat doe je toch aan doe je elk ah, weekend. Ja, dan een het Als je, da, als, je dat, als je deze niet kent, dan, <laughs> dan heb je echt in een grote. Uh, ja, dan heb je echt wel een steen geleefd. Ik draai er straks nog een. Uh, everybody is in the place heb uh, ik klaar staan. Maar ja, om ze achter elkaar te draaien, wat jij. Doe gewoon, doe gewoon. Vol, doen? Nee, we zijn jarig, man. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dan, <laughs> dan komt, dan komt redpack daarna. Prima. En straks ook nog even een grapje. Uh, ik weet waar jouw huis woont. <laughs> ja, nee, speciaal voor jou toch? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik weet waar jouw huis woont. Goed, het allemaal hier tijdens de Dread Bass Show. <laughs> Maak er toch een feest van, Ja, ja, ja, het mag deze keer. Ik hoop, ik hoop dat het heel gezellig is. Aan de andere kant van de radio ook. We're gonna rock this party. Yeah, yeah, yeah, Gio in knallen, the house. knallen, knallen. <laughs> Smack my bitch up! jou 501 Dit is echt te uh, zwaar beest. Echte beest. Oh man, Van de, drum. <laughs> de drum. Ik, uh, ik, uh, ik, ik trek het gewoon niet. Nee, Nee, <laughs> dit is gewoon echt te zwaar. Hij uh, wil een hele leuke versie hoor, de Ali Monster Remix. Maar, uh, jeetje, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar uh, dit is te heavy gewoon. We gaan even naar de Red Pack. Ik net al zei: 97, 1997. Red run, 1997. Old school. Old uh, school. Ay, ay. Een beetje jouw straatje dan toch? Ja. Lipmaster Market Ga je er een rap doorheen gooien? Nee? <laughs> Oké, okay, Londons number one. <laughs> First day of my life. Hier op Radio 5 alleen. Je kan je verzoekjes ook gewoon indienen. Zoals net ook. Tronji. Smack my bitch up. Een duo een trio. Het maakt niet uit. Het kan niet gek genoeg. We gaan er even naar luisteren. Live vanuit London. true story right this is a true story check this out I had some drugs for the first time in my life in 87, it changed my life. I had a need for the first time in my life in 87, it changed my life. It rushed me up, it rushed me up. Hey, see you rushing. I'll rush you up, I'll rush you up. Let that be. Come with me. I got something for your mind, your body, and your soul. Let's go! I'm going say, I'm Sorry, die hebben we al gehad. Hij uh, blijft hangen dan in die prodigy. Uh, die hebben we al gehad. Klap je handen, klap je handen, jongen. Klap, klap, klap, klap, Die hebben we al gehad. Klap in die handen. Ik is echt een nummerje voor jou, weet je Klap. Want ik weet waar jouw huis woont, jongen. <laughs> ja. <laughs> Kijk, okay. ik steek je met die clap. pistool Yo, en ik schiet je me met ah. het mes. Helemaal Leid hier dan. Maar dat mag, want we staan drie, ja. Ja, we gaan klappen met z'n allen. in die handjes, in die handjes, jongens. Big wet what you all Big what you all go Ik weet waar je huis stond In mijn jas Big what you all go Ik weet waar je huis stond In mijn jas stond lapje handen Big wet what you all go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 Sorry, moesten, Basie, moesten we de groeten doen? Ja, ja. Hey, euh, bij deze de groeten, jongen. Even meer informatie geven. Ja hoor. Maar... Op, op, die, op die shoutbox, Bubblebox. Ja, yeah, shout, shout it out on the shoutbox. Precies, nog een aanvraag toevallig? Weet ik niet, uh, ik heb wel, uh, hoe hoorde het uh, net van uh, Samantha de Jong uit yeah. uh, Naarden. Die uh, gisteren ook belde, geloof ik. Ik was een van de jongeren die vaag belde vanuit Naarden. Die gaat ook een uh, nou, die gaat drum and bass draaien in zijn jazzversie denk ik. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Maar die komt straks dus. Uh, net vroegen jullie om stevige drum and bass. Ja, dat wil ik wel klaarstaan. Eerst maar eens even LaRue Polyproof. Eens even kijken, dan heb ik echt de best drum and bass ever. De chemist. Stuntbox. Ja, dat is toch echt wel even knallen. En dan zal ik eens even kijken of ik dat nog kan draaien, die andere stevige herrie. We gaan deze maar eens even afkappen, want. Uh, Boy Is wel eens even genoeg geweest. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is radio 501, de crispy dubstep remix van Bulletproof. Aangedragen door Gio. Die uh, natuurlijk weer een sigaretje aan het rood is. Geeft niet. Hoop dat het wat is. Nog gewoon 40 minuten te gaan. Straks tinder Dus je maakt nog steeds kans op die kaarten van Manifesto. Awkward. Hoe lang bestaan we? Antwoord A, drie dagen. Van, uh, ik vind het eigenlijk wel lekker. Iets rustiger, hè? Ja, dat mag ook wel met al die gung gung. Nee, nee, nee. Echt nee, uh, gewoon even lekker even een balansje erin. En dan mag je weer knallen. Oké, okay, dan gaan we dan ook doen. Hey, maar wat krijgen we straks trouwens? Ik, ik hoor de... Timber krijgen we op uh, Vader Jacob Stage. Die gaat een beetje jazzy muziek draaien in een drum bass versie. <laughs> ja, Even de remix. Hey, de remix. Uh, even kijken, het spoorboekje. Ja, uh, voorheen hadden we alles liggen hier ook. Ik, ik heb wel een hele mooie door het raam gooien laptop voor mijn neus. Maar uh, het spoorboekje ben ik even kwijt. Ja, drukte, drukte, drukte. Drukte, ik alles meer dan kwijt. Maar we zijn er in ieder geval nog tot zondag 12 uur. Ik ga de laatste vier uur doen. Okay. Dread and Bass van 8 tot 10. En dan Dread End. En Dreadhunt, daar komt eigenlijk alle muziek nog een keer voorbij die jij in de afgelopen 60 uur hebt gehoord. Oké, okay, lekker, lekker. Dus wat, uh... oh ja, Bastian Prins komt natuurlijk hier aan. Tuurlijk. Gezellig. Gezellig, onze discjockey die niet weg te rammen is achter de rijtafels. Maar hij heeft toch echt maar twee uur. Dus die komt ook straks hier al in de studio. Geweldig. Weet je wat hij wat die, wat die gaat doen? Uh... De classics, hè? Classics, de your weekly freak show. deed je uh, bij het begin ook, de eerste uh, paar weekenden dat we... Een beetje aan het testen waren en aan het uh, klooien. Ja. Zes en een half uur achter elkaar, acht uur. Het maakte hen niet uit. gewoon. Die kon gewoon echt niet achter die rijtafels kwijt krijgen. En ah, dan hebben we Timber, die gaat straks draaien. Jazz in de drum and bass versie. Dus ik ben echt benieuwd. We gaan uh, even naar een andere: uh, Get Your Stomp On. Dit is volgens heel veel luisteraars op YouTube het beste drum en bass. Dit is Stompbox. De Spore remix. Want origineel is rustiger. Dit is de Spore remix van de chemists. En pff, damn, dit is, dit is nu net rustig. Uh -huh. Uh -huh. Nu gaan we nu heel extreme. <laughs> extreme. Oké. <laughs> Oké. Okay, okay, laat worden, man. Hier op Radio 501. Je bent er nog bij. Mijn naam is Lester Barai en jij bent Gb Style. Give it up. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. <laughs> Here we go. Zet hem ietsje harder, ja, dames en heren, thuis. Get your stomp on. De stompbox. De Spoor Remix. <offie> Wat vind je hiervan? Dit is ook lekker. Sneller, hè? Ja, maar is beuk gewoon lekker. Je wil gewoon bewegen. Ja, daarom is het ook niet voor niks de meest bekeken video op YouTube qua drum en bass. Iedereen vindt dit echt de beste. De beste. De beste. Ja, dat komt wel het begin deuntje. Ik pak hem even terug. Weet je, dat deuntje vindt iedereen echt helemaal geweldig. Ik heb eindelijk de jingle gevonden. Dus uh, aan, het vooraf... ja, aan het eind, we zijn op half acht. Uh, ja. Oké, okay, dan nog een klassieker. want uh, ja, er zitten een paar mensen hier al in de studio die komen speciaal voor onze show. Ja. En uh, die willen dan ook. Uh... Ik heb heel veel klassiekers gedraaid in het begin. hebben ze allemaal gemist. Misschien thuis gehoord. Maar... Uh, dus de eerste jingle. Hmm. Op radio 501 501, Dredden Base. Ja, yeah. we gaan nu door met een echte klassieker. Je hebt net de Dance Classics gehoord. Hij heeft hem ook gedraaid, maar ik draai hem dan speciaal voor degenen die hier in de studio zijn. Ja, ik had hem klaar, het spijt me. Dan hoor je een, een nummer maar twee keer. I don't care, want het gewoon zo'n goed nummer is gewoon. Dan mag het gewoon. Dan, dan mag het toch, het, het is ons feestje, dus dat geeft helemaal niet. Precies. Straks Timber op het vader Jacob Stage live, maar dit is eerst Felix. It, Don't, Don't you, want you want me? Don't you want me? Don't you want, my love? Don't you want me? Don't you want me? Uh, love, ja, we, we hebben hem al gehoord hè dit nummer. Hij is, hij is wel goed, ik weet het, ik weet het. Een <laughs> floor, filler. Four floor Filler. Dekkerbreker. Um, we gaan uh, straks luisteren naar uh, Timber. We gaan eerst nog even, just, omdat, het, omdat het kan. Echt uh -huh. die hele stevige drum and bass. Ja. Bereid je voor. <laughs> Bereid je voor, tot die tijd. Dus we gaan even het podium ombouwen en dan gaan we naar Timber luisteren. But this is really get your stomp on. Straks Bastian Prins, your weekly freak show, van 8 tot 10. Nog eventjes knallen tot die tijd. Yeah. Zet hem ietsje yeah, harder yeah. en laat hem ook gewoon lekker hard staan, want je yeah, bent erbij yeah. tot zondag 12 uur. Here we go, yeah. yeah. Net eentje te vroeg. Here we go. Yeah. Zullen we even naar Tim gaan luisteren? Of uh, is hij er ja, klaar die... voor? Weet ik. Volgens mij is hij druk aan het stemmen. Ik weet het niet. Ik weet welke schijf moet ik eigenlijk openzetten? Ik heb nog god geen idee, man. Zodat er in muziek is wat zachter zitten. Ja. Hebben we al geluid vanaf het podium? Uh? Uh, so. nee. Welke kanaal uh, moeten we hebben? Druk, druk, bezig. En een beetje monitor nog. En een beetje monitor. Ja. Ja, hij is ook al, hij is ook al uh, 35 uur bezig. Hè? Goed, we gaan er naar luisteren vanaf het eh, Vader Jacob stage. Live Timber. Here we go. Weet je welke het moest? Ja, mag wel, een, uh, mag wel een applausje af toch? Nee, dat was de eerste. De tweede was. was Wat nummer is dat? man. Ja, dat heb een een nummer. Er zijn nog even gesprekken aan de gang. Nee, hey, uh, ga je gang. Er. Uh, ik ben uh, Timber Pauvet en ik ga straks optreden met Sylvia van Damme, zangeres in Café de Capel. En wij gaan jazz standards spelen, maar zij kan hier nog niet uh, aanwezig zijn, helaas. Dus hierbij een klein promotje voor het concert straks in Café de Capel, aanvang 9 uur. Zonder zang. Sangeres, ja, de uh, Met de zangeres hoorde ik uh, naar het Café, café de Kapel. Oké. Okay. Yes. Achter de Hema, weet je wel. Uh, achter de achter Hema. De... Oké, okay, dan weten we dat. <laughs> okay. Dus veel meer nog. Ga je nog meer spelen of uh, was dit was het? Nee, dat was het niet. Oké, okay, nou dan gaan we weer verder met uh, de drum en bass. Ik heb nog wat klaarstaan. Uh, CJ Boland. Sugar is sweeter. Ja, het is niet Sonny Bolend. Nee, helaas. Uh, <laughs> dat is weer heel wat anders. Maar uh, misschien draai ik hem wel voor hem. Uh, is uh, listening from London. Down under. Uh, in, from London. Straks nog eentje voor de uh, DJ Do It. Ook een oud DJ. Was hier ook vanmiddag eventjes gezellig. Samen met Samuel van den Berg. Ja. Van hun dance stretch. Gaan we even naar luisteren. Um, Sugar is sweeter? Yeah dog. Yeah dog. Je bent er nog bij, de laatste 10 minuten gaan toch echt in Gio. Je zit ook weer lekker op te letten. Heerlijk man, echt nee. uh, geweldig. Timber, hey, hartstikke bedankt. Uh, bij het kapel, achter negen de HEMA. 9 uur, moet je erbij zijn. Echt, geweldig. <laughs> ja. Hij was nu net uh, instrumentaal. Ja, maar uh, een uh, beetje jammer geen drum en bass. Uh. Nee, maar... Uh, een was er niet, hè. Nee, die nee, nee, kon nee. niet aanwezig zijn. Op, en zijn uh, ja, en, en als hij een vrouwelijk stemmetje gaat opzetten... Dat, dat uh, zou niet... Uh, nee, dat zou niet gaan. Nee. Gaat het niet worden. Hey, straks Johnny, om twee uur s'nachts ben jij aan de beurt. Ja, hij staat er nog steeds, hè? die hard tijdens die marathon. en Iedereen ja. ook trouwens, al onze 35 medewerkers. Allemaal gewoon keihard bezig om het gezellig te maken hier. Nog van Diesveld, Bastian Prins, uh, Johnny van Hoorn, Arwin, Ariadne, ja jezus, ja, die hele keuken is vol man. Te veel om op te noemen gewoon. <laughs> maar voel je niet, uh, niet beledigd als we je niet opnoemen. Ja, dus, al die, ja. Andere, die andere. andere. We gaan naar Spontaneous. Deze draai ik speciaal dus voor DJ Do It. Ik hoop dat hij luistert. Ja. Um, heb jij kunnen luisteren vorig jaar of alweer een twee jaar terug? Heerlijke muziek was dat zaterdagavond, dan had je ook uh, ja, Tobit mix, precies, en een mix, is, uh, mix is, een laptop, echt uh, muziek, ik heb hier weer zo'n klein draaitafeltje voor me, in de vorm van een laptop, <laughs> en dat gebruikten we ook vroeger, hier zijn we mee begonnen en Bastian Prinsen is er daar nog steeds mee bezig, <laughs> dus dat straks de weekly Freak Show? maar dit is Spy Master en Eric nou, uh, uh, uh, nee, <laughs> nou <gewoon>. ja goed spontanisch gewoon, het <laughs> komt er heel spontaan uit <hè>? jij ja, nog wat toe te voegen? gewoon gaan, gewoon gaan, gaan. gaan. handen in gaan. de lucht zijn er maar twee nummers, dan is niemand minder dan Bastian Prins aan de beurt. Met zijn freak, Weekly Freak Show. Go, go buddy. <laughs> yep, de Weekly Freak Show. Acht uur vanavond op uh, Radio 5. Yeah, yeah, yeah, give it up for our homeboy, G.W. Style in the house. Yo, wat is het so ja. nou zo snel al gewoon voorbij? Ja, twee uur voorbij, het vliegt echt. Het... Waar gaat de tijd, waar uh, gaat de tijd uh, heen? Time flies when you're having fun. Ja, dat zeggen ze. <laughs> Je ja, hebt van alles kunnen luisteren, de Prodigy, The Red de yep, Chemists, de Felix hebben ook nog een keer gedraaid. Uh, SL2, Manachau, Gorilla's. Alex Simmons, Basta Rhymes, speciaal natuurlijk voor jou. Ja. is a mol. mo. Give me some mo. a nap. Give me some <laughs> Give me some yeah. Deze is echt heel klassiek. René et Gaston. dat is er eentje hoor, van Fresh Fruit. Daar sluiten we mee af, eh, Gio. Ja. Morgen ben is... ik er weer. Ben jij ja. er ook nog, of niet? Ja, ja, ik blijf sowieso nog eventjes. Ja, tuurlijk. En, uh, ja. Gewoon even lekker gezellig doen, lekker partyen. Straks ja, dus Bastian Prins, zijn Weekly Freak Show. Mm -hmm. ja, we gaan eruit met een knaller, ook weer voor DJ Do It. En natuurlijk uh, Tobit met zijn danstracks.com, Nieuwe radiostation, kun je ook naar luisteren. Maar ja, je blijft er natuurlijk wel bij hier op Radio 501 tot en met zondag, 12 uur. We gaan afsluiten. Ja. We gaan knallen. Gewoon blijven luisteren. Zet hem gewoon harder. Zeker. Komt deze. helemaal goed. We gaan straks verder. Verder, verder. Je weet toch. Hé, hey, tot morgen weer. Dan ben ik er weer. Groeten. Mazzo.